Bij het verdrag zullen zich veel meer landen aansluiten dan alleen de 17-euro-landen, denkt hij. Rutte gaat ervan uit dat alleen Groot-Brittannië en Hongarije zeker niet meedoen. De positie van Zweden en Tsjechië is nog onzeker. Bij een brand in een ziekenhuis in de Indiaanse stad Calcutta zijn zeker 60 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers zijn patiënten. De autoriteiten beschuldigen het personeel ervan dat ze het ziekenhuis zijn uitgevlucht in plaats van de patiënten te helpen. De brand brak uit in de kelder en sloeg over naar andere verdiepingen. Daardoor zaten veel patiënten als ratten in de val. De brandweer was vijf uur lang bezig om het vuur onder controle te krijgen. Patiënten die konden worden gered zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. De oorzaak van de brand in Calcutta is nog onduidelijk. De Nederlandse ambassadeur in Indonesië heeft excuses aangeboden... voor het bloedbad in het dorp Rawagede op Java in 1947. Het is vandaag, precies 64 jaar geleden... dat Nederlandse militairen het dorp binnenvielen... op zoek naar onafhankelijkheidsstrijders... Bijna alle mannelijke inwoners werden doodgeschoten. Drie maanden geleden bepaalde de rechtbank in Den Haag... dat Nederland nabestaanden een vergoeding moet uitkeren. Er is afgesproken dat negen nabestaanden ieder 20.000 euro krijgen. Vandaag worden op Java de honderden doden in Rawaggede herdacht. Het weer vanochtend op de meeste plaatsen droog... maar langs de noordkust komen al enkele buien voor. Vanmiddag buien in de noordelijke helft van het land, in het zuiden de zon... De harde westenwind neemt later in de middag langzaam in kracht af. Het wordt vandaag zo'n 8 graden. AWB verkeersinformatie: nog 40 kilometer file op de A7 van Herenveen naar Groningen. Staat daar bij Boerak er 5 kilometer van. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. De linkerrijstrook is afgesloten. En nog vrij veel vertraging op de A15 vanuit Gorkum naar Europoort... bij knopen het Vaanplein, zes kilometer. En tussen Arnhem en Ede-Wageningen rijden geen treinen. De brandweer heeft het treinverkeer daar stilgelegd. En de vertraging is meer dan een uur. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen. Groot huis, vrienden, de beste scholen van Nederland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 het NOS Radio 1-journaal Het Lara Rensen. Eén goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De eerste uitkomsten van de eurotop zijn daar en die zijn niet misselijk... want de EU bestaat voortaan uit twee delen. We kijken straks naar de reactie op de beurzen en financiële markten. Eerst terug naar de nacht van de Britse premier Cameron. Er komt een nieuw verdrag, maar niet voor de hele Europese Unie. Maar voor de 17 eurolanden en voor de landen die zich daar dan bij willen aansluiten. Terwijl premier Rutte gisteravond, voordat hij de onderhandelingen inging, een afgelopen montere indruk maakte, vannacht rond vijf uur gaf hij een toelichting. Vanavond hebben we dat verder ingevuld. Er zullen eh, zoveel mogelijk automatische sancties komen. En dat betekent dat als de commissaris de commissie sancties oplegt, dat die alleen nog met een gekwalificeerde meerderheid... door de Raad kunnen worden teruggedraaid. En dan gaat het om zaken als de 3% tekort en de 60% staatsschuld. Verder hebben we afgesproken om de voorstellen van de commissie van 23 november... die gaan over het verder invullen van die inmiddels gecreëerde begrotingscommissaris... om die voorstellen versneld in te gaan voeren. En daarmee krijgt die begrotingscommissaris, die we met z'n allen zo gewenst hebben... krijgt ook de bevoegdheden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 als ik vanavond even zo in de zaal kijk, zou ik mij niet verbazen als uiteindelijk Hongarije en het Verenigd Koninkrijk zich niet aansluiten. De Britten doen dus niet mee, terwijl het juist Rutte's ambitie was om de Britse premier Cameron aan boord te houden. Verderop in het raadsgebouw zegt de Franse president Sarkozy dat er met het Britse nee een scheidslijn is ontstaan in Europa. Maar premier Rutte, zie dat minder dramatisch. Uh, nou kijk, wat, wat het Verenigd Koninkrijk had twee wensen. Eén uh, wens kunnen we honoreren en die ga ik ook honoreren. Namelijk ervoor zorgen dat de 17 nooit zullen praten over de gemeenschappelijke markt. De gemeenschappelijke markt is een zaak van de 27. En het Verenigd Koninkrijk vroeg twee dingen. Namelijk één, zekerheid uh, op dat punt. Uh, en dat konden we ze bieden. Maar ze vroegen nog iets anders en dat kan ik niet bieden. Dat zou echt schadelijk ook zijn geweest voor Amsterdam, voor de Nederlandse financiële sector. En dat is een hele reeks bijzondere verbijzonderde uitzonderingsposities voor de City of London... waarmee zeg maar het Engelse financiële centrum een andere concurrentiepositie zou krijgen... ten opzichte van Amsterdam, maar ook Luxemburg, Parijs, Frankfurt. En dat vind ik niet acceptabel. Dus voor mij is het belangrijk dat de Unie van de 27 bij elkaar blijft. Dat blijft hij dus ook. En dat we alleen op het niveau van de 27 praten over zaken als handel... de gemeenschappelijke markt. Maar ja, het Verenigd Koninkrijk overvroeg en wilde iets wat Nederland niet kan leveren. Een pact over de begrotingsdiscipline van de 17 eurolanden, plus die andere landen die mee willen doen, vereist gelukkig geen ingewikkelde Europese verdragswijziging, zegt Rutte. Nee, we doen het verdrag van de EU blijft zoals het is. Uh, dus Er komt geen verdragswijziging op het EU-verdrag. Er komt een nieuw verdrag voor uh, de landen van de eurozone, plus wie zich daarbij wil aansluiten. En daar maken we met elkaar de afspraak dat wij ervoor zullen zorgen dat landen die zich niet aan de afspraken houden, uh, dat die strenge sancties opgelegd krijgen door de commissie en dat alleen met een uh, grote meerderheid die sancties kunnen worden voor 17 plus nog wat landen gaan iets doen... waar andere EU-lidstaten niets van willen weten. Is Rutte niet bang dat dit het begin van het einde is van de Europese Unie? Integendeel. Ik denk dat de kracht van vanavond is... Dat we hebben afgesproken dat het op het niveau van de 27 is dat we alle zaken doen die te maken hebben met de markt. Uh, dat we hebben afgesproken dat als je gemeenschappelijke munt hebt, dat je ook zoveel mogelijk automatische sancties moet hebben voor landen die zich niet aan de afspraken houden. Uh, en dat is vanavond allemaal geregeld. Dat zei premier Mark Rutte. De president van de Europese Raad, Van Rompuy, benadrukt dat een nieuw verdrag tussen de eurolanden veel sneller gesloten kan worden dan een heel nieuw verdrag voor de hele Europese Unie. En voor vergroten van het vertrouwen in de euro is snelheid geboden, al dus van Rompuy. Een intergovernemental treaty kan worden much en rapidly dan een uh, full-fledged treaty change. Dat is. En ik denk dat is snelheid ook heel belangrijk is om de credibiliteit te Voor het vergroten van het vertrouwen is dus snelheid geboden, zegt Van Rompuy. De president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, spreekt van een heel goed resultaat voor de hele eurozone. De meeting kwam will een conclusie die in de komende dagen moet worden and en dan geïmplementeerd. Uh, het is een heel goed resultaat voor euro eurozone. En gaat de correspondent Joris van Poppel. Joris, wat bedoelt Draghi met een heel goed resultaat voor de hele eurozone? Nou, als hij het goed vindt, is dat in ieder geval wel heel belangrijk. Want hij had geëist dat de EU met een krachtig signaal zou komen... om het vertrouwen in de euro te herstellen. Hij is de baas van de Europese Centrale Bank. Deze meneer moeten ze tevreden houden hier in Brussel. Uh, want, want hij is eigenlijk een soort reddende engel. Uh, iedereen verwacht dat hij de geldpers gaat aanzetten. En heeft hij ook half en half beloofd. Niet keihard, want hij mag het niet. Het ruist in tegen de verdragen. De Europese centrale bank moet de inflatie bestrijden. Mag de geldpers niet aanzetten. Maar toch wordt dat gezien als de enige oplossing die er is. Uh, en Draghi heeft altijd gezegd. Ik wil eerst een krachtig signaal van de EU. Als hij dit nu een krachtig signaal uh, uh, vindt. Dan uh, ja, kunnen we iets meer van hem verwachten de komende dagen. Het was een behoorlijke clash vannacht. He. Tussen de ene kant uh, Cameron uit Groot-Brittannië uh, en Sarkozy, Merkel. Uh, wie heeft er nou eigenlijk gewonnen? Is dat duidelijk inmiddels? Nou, in ieder geval niet uh, Van Rompuy, die je net ook hoorde. De EU-voorzitter, die, die zegt nu, dit is een goede oplossing, want dit kan allemaal veel sneller. Uh, hoorde je net, maar hij wilde iets heel anders. Hij wilde een, een, een, via een achterdeurtje het huidige verdrag aanpassen. Hij wilde een protocolletje aanpassen. Precies, hè, met een, met een protocolletje. Dat zou nog veel sneller gaan. Nou, dat is absoluut niet gebeurd. Wat er gebeurd is, is wat Angela Merkel en Nicolas Sarkozy uh, wilden. Duitsland en Frankrijk hebben gelijk, hebben gelijk gekregen. Die zeggen we willen een apart verdrag voor de euro. Met strenge afspraken over begrotingsdiscipline, meer machtsoverdracht naar Brussel. Betekent dat ook uh, een soort wedergeboorte van de, van de euro eigenlijk? Uh, met een eigen verdrag voor de 17 landen die de euro hebben. En landen kunnen zich aansluiten als je zelf de euro ook wil gaan invoeren. Uh, aan de andere kant, uh, een, een winnaar, uh, David Cameron, die is winnaar voor zijn eigen land natuurlijk. Want die. Uh, kon naar buiten komen met de mededeling. Ik heb de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië gewaarborgd... en wij gaan never nooit de euro invoegen. En daar heb ik nu voor gezorgd. Oké. Okay. Hey, en ik hoorde Rutte zeggen... Dat het gaat om zoveel mogelijk automatische sancties. Dat impliceert toch dat er um, uiteindelijk meer macht gaat naar Brussel. Wanneer komt daar meer duidelijkheid over? Er moet, er, nog, er moet nog veel op papier komen. Er komt in ieder geval vanmiddag nog een, nog een extra Europese top... van die 17-euro-landen en die paar andere landen die mee gaan doen. Uh, de, ja, de komende dagen, zei Draghi net, zal daar meer duidelijkheid over komen. In ieder geval in maart, over drie maanden, moet dat verdrag er liggen. De teksten in ieder geval. Dat is vrij snel voor een, voor een Europees verdrag. Over drie maanden moet het allemaal zijn opgesteld. En dan moet het vervolgens nog door alle parlementen, dus zal ook de Tweede Kamer en we in moeten stemmen. En misschien dat er nogal referenda worden gehouden in andere landen. Uh, dus, nou ja, dat is voor Europese begrippen allemaal heel snel, maar dat gaat zeker nog wel een paar maanden duren. Oké. Okay. Joris van Poppel, dankjewel. Um, wij gaan ook nog eventjes natuurlijk inzoomen op Groot-Brittannië. U hoorde het al even, die clash tussen Groot-Brittannië en Frankrijk en Duitsland. Um, we kunnen het ook de nacht van Cameron noemen, afgelopen nacht in Brussel. Door het dreigen met een veto komt er geen verdrag voor alle 27 EU-landen. In een persconferentie na afloop van de onderhandelingen gaf Cameron uitleg over zijn Upselling. it's not easy when you're in a room with many other people who all want to press ahead who all say forget about your safeguards forget about your interests let's all just sign up to this thing together it's sometimes the right thing to say i'm afraid i cannot do that it's not in our national interest and so i'm going to say no and i'm going to exercise the veto that is effectively what i did nou, het was niet makkelijk om de druk van de andere EU-landen te weerstaan, zegt Cameron. Maar vanwege de Britse nationale belangen heb ik nee gezegd tegen een verdrag met strenge begrotingsregels en dus mijn veto uitgesproken. Ik ga naar Londen. Hieke Jippers, Hieke, wat is um, dat landsbelang waar Cameron het over heeft? Nou, wat hij uh, kennelijk als zijn eerste opdracht uh, zag, was niet om het liefste jongetje van de klas te zijn met al zijn andere vriendjes. Maar om uh, vooral de Londense city te beschermen. Hij uh, zegt dat hij niet akkoord kan gaan, in feite, met een uh, verdrag waarin vanuit uh, Brussel geregeld zal gaan worden... Um, wat de regelgeving moet zijn voor uh, de financiële uh, wereld. Dat zou de City, die uh, een, een, een, een van de belangrijkste aanjagers is van de Britse economie, dat zou de City uh, smoren. En dat kan hij natuurlijk niet toelaten. Hmm. Hoe zijn dan de reacties in Groot-Brittannië op het optreden van Cameron? Die zijn uh, vooralsnog um, uh, verward, mag ik wel zeggen. Uh, sommige mensen uh, zijn razend, zoals... Uh, de oud-Labour-minister de van Buitenlandse Zaken, David Owen, die vindt dat, dat uh, David Cameron een amateur is die, met, uh, die niet weet wat hij uh, gedaan heeft. En die nu de hele houding van Groot-Brittannië um, uh, binnen Europa, de hele positie van Groot-Brittannië binnen Europa, op het, uh, op het spel uh, uh, heeft gezet. Um, uh, Anderen uh, worden geschrokken, wakker en uh, uh, vrij zand uit de ogen. Wat zullen we nu hebben? Uh, uh, de Britten opeens een veto uitgesproken. Lang om uh, gevraagd op allerlei punten door vooral de rechtervleugel van de conservatieve partij. En nu um, opeens gekregen diezelfde uh, uh, 40 tot 50 ultra-rechtse uh, uh, conservatieven um, in David Cameron's uh, uh, partij. Die uh, roepen nu al... Um, dat um, de, de, dit uh, veto en deze stap van de, van de andere Europese landen moet leiden tot een uh, volledige heronderhandeling over um, de voorwaarden waaronder uh, Groot-Brittannië ooit is toegetreden tot de Europese Unie. Dat zou eventueel dan ook nog weer een referendum uh, uh, uitlokken, maar het is allemaal nog early days, dat moeten we allemaal even zien. Ja. Dat het allerbelangrijkste... Uh, nu op korte termijn is. David Cameron zit in een coalitie met de liberale democraten. Die zijn ernstig pro-Europa. Dus hoe die hierop gaan reageren... en wat voor eventuele brekende werking dat op de coalitie heeft... moeten we ook nog even zien. Goed, Nou, veel ontwikkelingen dus. Hicky Jeppes, dankjewel. We houden het voor u in de gaten, ook in Londen. Straks de reacties op de beurzen over de uitkomsten van de Eurotop. Maar eerst maar eventjes naar John Bakker voor de verkeersinformatie. Ja, niet veel meer te melden eigenlijk. Behalve dan de ongelukken op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Zorgt dat bij Boerakker voor 5 kilometer file. De linker rijstrook is daar dicht. En er is net een ongeluk gebeurd op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt plein staat 2 kilometer file. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. En helemaal dicht is de N236 Bussum-Weesp. De weg is na een ongeluk bij Ankeveen in beide richtingen afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Ik zei het al, we gaan kijken naar de beurzen. Dat doen we met financiële redacteur André Meijnen. Maar hoe kijken de financiële markten, de aandelenbeurs en obligatiemarkten... aan tegen de eerste uitkomsten van de eurotop in Brussel... Um, André, een uurtje geleden vertelde je al dat naar aanleiding van de uh, futures het ernaar uitziet... dat de Europese beurzen lager zullen gaan openen. Doen ze dat ook? Hebben ze ook gedaan. Tot uh, 1% lager voor de belangrijkste beurzen in Europa. Daarna zakte de verliezen een klein beetje terug. Nou, op dit moment minnetjes van uh, 0,3, 0,4% voor de belangrijkste beurzen in uh, Parijs, Londen, Frankfurt en ook in Amsterdam. Een verlies van uh, 0,3% op 298 punten. Ook een beetje de wegen natuurlijk van het uh, lagere slot op Street gisteravond obligatiemarkten, ander verhaal natuurlijk. Want daar wordt ook natuurlijk een lettend uh, zo'n eurotop in de gaten gehouden. Je zou ik bijna kunnen zeggen dat beleggers op dit moment echt niet zo goed weten welke kant het op gaat. Want ze zijn nog in het ongewisse over wat deze eurotop nu betekent. En wat de uitwerking daarvan is. En, en hoe het allemaal zo verder gaan lopen. Op de obligatiemarkten, daar waar landen hun schuld moeten gaan uh, betalen en uh, ophalen. Uh, daar wordt natuurlijk veel naar scherper nog gekeken. En daar zie je juist weer de rentes oplopen. Bijvoorbeeld van landen als Italië, Spanje, nee. Frankrijk en België. Italië op dit moment weer boven de 6,6 procent... terwijl ze eigenlijk nog een twee dagen, drie dagen geleden... nog onder de 6 waren beland. Dus daar zijn de beleggers, om zo te zeggen, de investeerders in staatsschuld een stuk minder zeker over de uitkomsten van deze top. Oké, okay, goed. Nou, het is nog aftasten dus op dit moment. Kredietbeoordelen. Moody's heeft de rating van drie grote Franse banken verlaagd ondertussen. Wat, wat betekent dat dan? Hè? Dat betekent in ieder geval dat uh, Moody's zegt, uh, de kredietwaardigheid van deze drie banken, de drie grootste banken van Frankrijk, is gewoon geraakt door verslechtering van de omstandigheden waarin deze banken opereren, de markt waarin ze opereren, de voortslepende schuldencrisis, de economische malaise, spanning op de financiële markten en de moeite die die banken hebben om geld op te halen, juist nu ze meer geld nodig hebben. Want we hebben uh, gisteren zo'n uitkomst gehad van die stresstest... een soort stresstesten van de EBA, de Europese Bankenfederatie. En die hebben dus uh, gekeken naar hoe staan de banken er nu voor. Na de eerste stresstest van deze zomer... blijkt dat die Europese banken 150 miljard euro extra kapitaal moeten ophalen. Nou, de Franse banken zitten in slechtere papieren... want die moeten 7,3 miljard euro extra ophalen... waaronder dus die drie grote banken BNP Paribas, Société Générale en Crédit Agricole... Nou, dat kost hun moeite in deze omstandigheden. En daarom heeft Moody's besloten om deze drie grote banken een treetje lager te zetten in hun kredietwaardigheid. Wat betekent dus dat beleggers in die bank eh, rekening moeten houden met een iets hoger risico. Goed, André Meijerma, dankjewel. Hij houdt voor u de beurzen en de obligatiemarkten en de financiële markten in de gaten. Mocht daar nou. Ja, een opmerkelijke ontwikkelingen zijn, dan melden we dat uiteraard op Radio 1. En we blijven nog even bij de euro, de eurocrisis, want het feit dat men meer begrotingsdiscipline wil... houdt natuurlijk ook in dat dat consequenties heeft. Bijvoorbeeld in Nederland, er zal extra bezuinigd moeten worden. Zo denkt het kabinet, zo'n 5 tot 10 miljard euro extra zelf. Dat melden ons bronnen rond het kabinet. Daarom eventjes naar Joost Vullings in Den Haag... Joost, dat is um, behoorlijk veel meer. Want we hadden eerder sprake van 3 tot 4 miljard aan extra bezuinigingen. Waar komt deze forse stijging opeens vandaan? Nou ja, ik denk dat de economische groei gewoon heel erg tegenvalt. En wat ga je dan zien? Dat de overheid meer geld moet uitgeven aan uitkeringen, WW-uitkeringen. En de andere kant komt er dan ook gewoon veel minder belasting binnen... Ja, en dan, dan loopt het tekort heel erg snel op. En uh, nou ja, dan gaan we dus naar een tekort van tussen de 5 en 10 miljard euro. Dat, is, dat zijn echt enorme bedragen. Ik heb wel het gevoel dat, dat de geesten worden rijp gemaakt voor, voor, je moet zeggen, voor hele zware tijden. 10 miljard euro is wel heel erg veel. Nou, je zal dan waarschijnlijk in de praktijk zien dat het om, om, ja, rond de 7 miljard zal gaan... Dan valt het weer een beetje mee, zullen we denken. Maar ook 7 miljard euro gaat echt heel erg pijn doen. En dan wordt het natuurlijk interessant. Euh, want ja, dit kabinet heeft geen, geen meerderheid. Wordt gedoogd door de PVV. Zoekt hier en daar steun, bijvoorbeeld bij de PvdA. Wat schat jij in? Wat, wat, wat, wat, met wat voor bezuinigingen komt dit kabinet? Op welk vlak? Want dit kun je natuurlijk niet meer oplossen met, met kleine stapjes hier en daar. Nee, dit, dit, dit lukt je niet meer met schapen. Hoewel er ongetwijfeld her en der wel weer wat gevonden gaat worden. Nee, dan valt in Den Haag al heel snel het woord hervormen. En dan moet je denken aan de grote dossiers als de hypotheekrenteaftrek. De AOW-leeftijd, die gaat al in 2020 naar 66. Maar dat zou je ook eerder kunnen doen. Uh, de arbeidsmarkt, het ontslagrecht uh, versoepelen. Uh, WW-duur verkorten. Daar kan je een hoop geld mee binnenhalen. Dat soort dossiers die eigenlijk nu allemaal taboe zijn... Uh, ja, die moeten echt allemaal op tafel komen te liggen. Anders ga je dat soort bedragen gewoon echt niet redden. Oké. Okay. En wanneer denk je dat hier duidelijkheid overkomt? Uh, nou ja, kijk, het CPB blijft natuurlijk rekenen. Ik geloof dat de eerstvolgende prognose... die zit er wel ieder moment aan te komen. Dus dat zal wel de uitkomst zijn van die cijfers. En dan wachten ze meestal tot het voorjaar. Uh, dan, dan komt er echt als zeg, een soort definitieve prognose. En dan gaat men doorgaans dus, uh, de begroting opstellen voor het jaar erop. En dan moeten al deze bezuinigingen wel... Uh, moeten ze daar goed over gaan nadenken en een groot deel al gaan inboeken. Maar het kan ook zijn dat ze zeggen van ja, dit is zo'n enorm uh, bedrag. We gaan nu alvast rond de tafel zitten. Maar goed, het nieuws is nog vers, dus daar kan ik nog geen bindende uitspraken over doen. Kijk eens aan. 5 tot 10 miljard euro extra in ieder geval aan bezuinigingen. U leest het allemaal terug op onze website nos.nl. Joost Vullings, dank je wel. Oh, tannenbaum. oh tannenbaum. Ja, die verrikte dennenboom. Mark-Robbie Visser, echt... zullen we van de bomen ja, naar de ballen gaan anders? Beetje traag hoor. Ja, ik ben er ook aan nieuwe ballen toe nu hoor. Weg hier, ja. <laughs> de hele ochtend op de kwekerij. Ik zit onder de modder. Maar ja, dat hoort erbij natuurlijk, hè? de kerstbomenkwekerij. En ja, die kerstbomen die gaan dan uiteindelijk bijvoorbeeld naar dit tuincentrum waar ik nu ben uh, in Apeldoorn. En ik heb hier even een dreamteam, want ik wil even weten hoe het moet met de bomen. Tony is de inkoper van de bomen. Goedemorgen. Goedemorgen. En Petra weet alles van de versiering. Juist, dat klopt. Ik begin even bij Tony... Uh, ik zie, het hele terrein staat hier vol. Het gedeelte was omgewaaid vannacht? Ja, dat klopt. Uh, een beetje storm, dus uh, moeten we moeten eerst alles weer even rechtzetten... en dan uh, kunnen maar we weer beginnen. Hebben we stormschade ook onder de kerstbomen? Nee, geen stormschade. Ze kunnen wel wat hebben, hè? Ze kunnen tegenstootje. U bent er helemaal klaar voor, want dit weekend is wel het piekweekend, hè? Ja, dat zeker. Ja. Wat verwacht u? Uh, heel veel mensen. Ja, ja veel weg. Uh, ik denk dat de tweede van onze voorraad vandaag in het weekend verdwijnt. Ja. Nou zeg, en Petra, en dan hebben we dan een boom uiteindelijk. Hebben we een keuze gemaakt uit de Servische Spar of de Noordman of noem het allemaal maar op. En wat gaan we daar dan in hangen? Ja, dat ligt er maar aan wat je mooi vindt. Er ja. is van alles te krijgen dit jaar. Wat vind jij mooi? Wat vind ik mooi? Ik hou van wit-zilver en dat zijn toch wel het meeste wat de mensen kiezen. Dat zijn een beetje de klassieke, de klassieke ja. kleuren, hè? Ja, en daar komt dit jaar heel veel aan natuurlijke materialen bij. He, achter een beetje houttinten en berkenkleuren en dat soort dingetjes. Ja. Ja. Ik zag ook bij jullie in de winkel een probeersel bij de kassa met, met rood, met, met snoepkleurtjes. Eigenlijk heel, heel zoet, een ja. beetje kinderlijk ook. Ja, rood roos. dat noemden we hartwarming. Hoe zeg je? Hartwarming. Hartjes en snoepjes en taartjes. En, uh, ja, en hoe is dat? Slaat dat ook aan hier in Apeldoorn? Ja, de meeste dingetjes wel, maar ze pikken er gewoon uit wat ze leuk vinden. Dus ja. en hartjes is toch wel een thema nog steeds. Nou zie ik hier, Tony, een Noordman staan. De Noordman, heb ik geleerd, is een beetje de limousine onder de kerstboom. Dat klopt, ja, dat klopt zeker. Maar die moet dan 7. Wat, wat moet die kosten? Even kijken, ik loop even met in. Die kost uh, 47,50. 47,50 voor een boompje? Want het is geen grote boom. Nee, het is geen grote boom. Maar de Noordman is gewoon uh, door transport en uh, het kweken gewoon wat duurder. Maar de, de Noordman, als hij uh, ja, 3, 4 december zet en uh, 6 januari staat hij er nog. Dat belooft, dat garandeert u? Dat garanderen wij. Ik zie hier ook de kneuzenhoek, misschien dat ik gewoon niet uit het kneuzenhoekje moet gaan kopen. Dat is een apart vak wat u hier heeft, ja. waar er wat zieliger boompjes... Ja, de, de bomen die uit de potten zijn gevallen. De meeste mensen willen natuurlijk gewoon een perfecte boom. Ja, zeker. Maar er zit vast ook altijd af en toe wel een klant tussen die zegt, nou doe mij maar zo'n... Goedkope zo of zo'n weesje. Een weesje of ja. bijvoorbeeld een, een boom met een, een kop eruit. Ja, nou, dat kop eraf. Ja. Dat is geen probleem. Voor en wat mensen. kost nou zo'n boom met een kop eraf? Uh, die gaan uh, weg voor uh, rond de vijf, tussen de 5 en 10 euro. Kijk, dus we kunnen ook met de smalle beurs kunnen we hier, uh, hier terecht. Petra, wat, uh, wat, wat wil jij voor een boom? Heb je al gekozen? Ja, ik heb een echte Noordman staan natuurlijk. Ja, jij gaat voor de echte. Juist, ja, absoluut. Ik ga nog eens even kijken of ik een kneusje voor Lara mee kan nemen. Want die zit ook de hele ochtend al te zeuren dat ze een boom wil. <lacht> Lara, ik ga voor jou in het hoekje even kijken. Nee, bedankt, kunnen we man. even voor Lara? Ja. <lacht> En dan kom ik zo even bij je brengen dan, hè? Ja, is goed. Hey. Met ballen. <laughs> <Dank>. Met, oh, <laughs> maak me gek. Mark-Robbie Visser, met boom en ballen. Dank je wel. Het is vier minuten voor half tien. Nog eventjes naar de scholierenstaking. Want het laks roept scholieren weer op tot massale actie. Ze willen protesteren omdat eh, ondanks is besloten... om die 1040-uren-norm voor scholieren toch te behouden. Janine Drijver, voorzitter van die landelijke actie, het Landelijke Actiecomité Scholieren. Goedemorgen. Wanneer willen jullie actie voeren en waar? Uh, de planning nu is uh, 21 december uh, om uh, twee uur op de Dam in Amsterdam. Goed, je hebt al een uh, actie gevoerd, hoor ik? Sorry, je hebt al een actie gevoerd? Och. Ja, je, je stem klinkt niet al te best. <laughs> nou ja, er zijn dus, we hebben inderdaad een aantal korte nachtjes achter de rug om dit. Uh, Goed uit te denken en goed te organiseren. Ja. Dus uh, ja, dat klopt. Waarom komen jullie weer in actie tegen die 1040-uur-norm? Want het is ja, zo goed als een voldongen feit, hè? Nou, in die zin: um, het wetsvoorstel ligt nu, natuurlijk, uh, nog voor de poort van de Eerste Kamer. Mm -hmm. En, uh, nou ja, inderdaad, in, het, in de Tweede Kamer: het was mooi geweest als we het voor die tijd hadden kunnen tegenhouden. Maar... Um, het gaat om het amendement dat de PVV heeft ingediend om toch weer uh, die 1040 uur in te voeren. Het ging allemaal heel erg snel. dus uh, nou ja, en Toen was dat door de Tweede Kamer. Uh, maar nou ja, daar kunnen wij het gewoon niet mee eens zijn. Het uh, bleek gewoon dat in 2007 al die 1040 uur niet haalbaar zijn. Mm -hmm. uh, dus vandaar nu alsnog... En wat ook wel meetelt, is dat het hele onderwijsveld uh, uh, deelt deze wet op deze manier ook niet. Dus in die zin zien we nog best wel kans om het uh, toch tegen te houden. Oké, okay, nou, dat ligt dan in de eerste, uh, aan de Eerste Kamer. En u geeft aan, die 1040 uren is niet haalbaar. Waar zit hem dat in? Uh, dat komt eigenlijk gewoon omdat scholen niet genoeg middelen hebben om zoveel lesuren te geven. Dus wat gebeurt er dan? Moet jullie hey, een dat beetje er met je duim over... te draaien in een lokaal? Ja, nou ja, precies. Want uh, je hebt natuurlijk een onderwijsinspectie uh, die controleert op die kwantitatieve urennorm. Dus als je dat niet haalt als school, dan krijg je een boete. Uh, dat schiet natuurlijk helemaal niet op als je al te weinig middelen hebt. Mm -hmm. Dus uh, wat scholen dan doen is inderdaad dan maar op geven. Zodat ze in ieder geval die boete ontwijken, wat natuurlijk ook best logisch is. En dat betekent dat ze u in een klaslokaal duwen en daar mag u dan weer wat voor uzelf doen. Ja, dat klopt. Daar zit je dan huiswerk te maken onder het toeziend oog van de conciërge. Ja, ja daar heeft u niet veel aan. Nee, precies. Daar worden we niet slimmer van. Is er een alternatief denkbaar? Zou u zelf mee kunnen denken met het kabinet? Want dit is natuurlijk wel de wens ook van de PVV. Hè? De PVV zegt in deze tijd ja, kunnen, we, kunnen we het uh, ons niet veroorloven om um, scholieren minder naar school te laten gaan. We kunnen dit niet verminderen. Dat, is geen goed, dat geeft geen goed signaal af. Nou ja, wat ons betreft, kijk, het is natuurlijk prima als wij 1040 uur les krijgen. Uh, dat lijkt me heel mooi. Um, nou ja, hoe meer les, hoe beter, zou ik bijna zeggen. Maar uh, wat wel gewoon belangrijk is, is dat als je 1040 lesuren wil... ...zorg er dan ook voor dat uh, scholen dat kunnen waarmaken. Ja. Dus voor ons zijn er eigenlijk twee opties. Of scholen krijgen meer middelen om dit te organiseren... Uh, of die urennorm moet naar beneden bijgesteld worden. Nou, dat is duidelijk. Ik wens u veel succes met de actie. Ja, dankjewel. En met de stem. Janine Drijver, voorzitter van de landelijke, het Landelijke Actiecomité Scholieren. We zijn aan het eind gekomen van het Radio 1-journaal voor dit moment. Uiteraard in de loop van de dag veel meer. Onder andere bij de collega's van de KRO. Goedemorgen Sven Kokkerman, Co wat heb je? Dag Lara, goedemorgen. Ook bij ons natuurlijk veel aandacht voor uh, Brussel... en de oplossingen die ze daar hebben gevonden voor de eurocrisis... Uh, voor zover dat een oplossing is. Onno Ruding, oud-minister van Financiën, reageert. Hij was ook betrokken bij uh, de waakhond uh, die in Brussel is opgericht... na aanleiding van de eurocrisis in 2008. Ook Yves Le Terme is de gast. Oud-premier uh -huh. van uh, België tegenwoordig aan de slag bij de OESO... De organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling in Europa. Ook met hem ga ik praten over die uh, Eurodeal, zal ik maar zeggen. En in Italië is een grootschalige fraude met biologische voedselgrondstoffen ontdekt. En ook Nederland is daardoor getroffen. Dat en meer. Zo meteen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 ANWB Verkeersinformatie. Files nog op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Bij Boerakker 3 kilometer. Doorzaak is een gekantelde vrachtwagen. De linkerrijstrook is afgesloten. En na een ongeluk op de A20 vanuit hoek van Holland naar Gouda. Bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. Helemaal dicht is de N236. Hilversum Weesp. De <coughs> De weg is in beide richtingen dicht bij Ankevreen. En de oorzaak is een ongeluk. Dan nog een bericht van de spoorwegen. Want tussen Arnhem en Ede-Wageningen rijden geen treinen. De brandweer heeft daar het treinverkeer stilgelegd. En de vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Ja, 17-euro-landen willen dus een eigen verdrag. Voormalig minister van Financiën, Onno Ruding, reageert. Grootschalige fraude met biologische voedselgrondstoffen. Yves Le Terme kan eindelijk beginnen aan zijn nieuwe baan bij de OESO. Ook met hem praat ik over de oplossing die ze in Brussel hebben gevonden voor de euro. En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is drie minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Joan Veldkamp is vanochtend in Deventer. In Brussel vergaderen de Europese leiders over een uitweg uit de eurocrisis. En tegelijkertijd bereiden ze zich in Deventer serieus voor op een echte oplossing. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl. Een apart verdrag dus voor 17-eurolanden. Is dat het begin van een verdeeld Europa of het begin van de redding van de euro? En dragen wij nu wel of geen extra bevoegdheden over aan Europa? Onder Ruding, goedemorgen. Goedemorgen. alp van Financiën, bankier geweest... en nu voorzitter van de CEPS, de grootste denktank over Europees beleid. Eerste reactie op het bereikte voorlopige akkoord? Nou oh ja, je moet een uh, totaalbeeld zien, dat weet je pas morgen, van alle afspraken. Um, uh, ik denk dat er een voortgang is gemaakt. Dat is ook hard nodig, wat betreft met name die begrotingsdiscipline. Uh, maar daarmee zijn natuurlijk nog alle problemen niet, niet uh, opgelost... En, uh, en met name zal het nodig zijn om die zware begrotingsdiscipline ook automatische sancties te geven. Maar daarvoor heb je natuurlijk een juridische basis nodig. En dat verdrag van 17 Eurolanden is natuurlijk beter dan niks. Um, uh, ik had liever een verdrag gehad, net als de Duitsers uh, dat hadden gewild, van alle Eurolanden, maar dat, sorry, van alle EU-landen. Maar dat zit er niet in. Dat weten we nu één keer dat de Engelsen een, een ander standpunt hebben. Ja, maar als je nou hebt over de eenheid van Europa en de echte maatregelen die nodig zijn om Europa als eenheid overeind te houden in de wereld met die euro in de eurozone, is dit dan het gewenste akkoord? Nee, wat mij betreft niet het, het gewenste akkoord, maar ik had ook niet meer verwacht gezien de houding van met name Engeland. Um, uh, het grote probleem is denk ik hierbij dat je om die begrotingsdiscipline te bereiken, zul je bevoegdheden moeten geven aan iemand om de zondaars, die doorgaan met een landbeleid in hun eigen land, om die op hun vingers te tikken. En dat, ja, dat moet wel gebaseerd zijn op een verdrag. Ja. De Europese Commissie moet die bevoegdheden krijgen. Ja. Maar dat is heel moeilijk als dat een verdrag is alleen tussen 17 euro landen. Ja. Want de Europese Commissie kan alleen werken in het kader van een, van een verdrag voor de hele, hele EU. Dus daar is men nog niet uit. En ik ben benieuwd hoe men die puzzel gaat oplossen. Ja, wij ook, met u. Sarkozy, de Franse president, die spreekt uh, van een tweedeling in de Europese Unie. Mark Rutte, onze premier, ontkent dat weer. Wie heeft er gelijk? gelijk. Um, ja, ze hebben alle, op dit punt allebei gelijk. Meneer Sarkozy, die doet dramatisch. Maar die tweedeling, die is er natuurlijk al lang. Uh, wat betreft, uh, je hebt de euro-landen en de niet-euro-landen. Uh, daar hoort Engeland bij, daar is niks nieuws. Um, um, Premier Rutte heeft misschien ja, heeft daar gelijk als hij zegt, als hij bedoelt te zeggen. Die tweedeling is niet groter geworden, die, die was er al. Um, maar binnen de, de, ja, de euro, het eurogebied. maak je afspraken die alleen voor die landen gelden die samen één munt hebben. Ja. En daar moet je mee verder gaan, en daar zou ik mij op willen concentreren. Maar dat betekent wel noodzakelijk verdere overdracht van bevoegdheden aan Brussel. Dat is niks nieuws, dat doen we iedere dag al op allerlei terreinen. En het is ook ons eigen voordeel. Dus ik denk dat willen wij discipline aan andere landen opleggen... dan moet je wel middelen daarvoor hebben, bevoegdheden. Ja. Ja. En ik denk dat het ons eigen belang is om, uh, om uh, strenge... Meesters in Brussel te krijgen die, die andere landen op een, uh, een vestjes Ja, op voorstel van het uh, van Nederland notabene wor, uh, is er dus een eurocommissaris opgetuigd, nu al een beetje en straks nog veel meer. Die scheidsrechter moet worden bij de begrotingsdiscipline. En tegelijkertijd houdt dezelfde man die dat heeft voorgesteld, namelijk premier Rutte, in de Tweede Kamer, vol dat we niet meer bevoegdheden aan Brussel overdragen. Hoe kan dat? Uh, dat moet u mij niet vragen hoe dat kan. Um, dat uh, lijkt inderdaad tegenstrijdig, of dat is tegenstrijdig. Dat is een kwestie ja. van, van presentatie. Is het toch gewoon onzin, meneer Rudding, of niet? Nou, onzin is het niet, maar... Um, nou, gaan uh, we nou wel of niet meer bevoegdheden aan Brussel overdragen? Uh, ja, dat, dat, dat, dat, is, dat zei ik net. Dat is inderdaad de consequentie. En uh, ik heb daar alleen geen moeite mee, omdat het juist nodig is om ons doel te bereiken. En het is ons eigen belang. Ja. Maar uh, je kunt dat wel zeggen dat het uh, buiten niet regent als het buiten regent. Maar daarmee regelt het nog wel. Ik bedoel, wat dat betreft, ja dat is een kwestie van, van woordenspel. Ja, goed. Even naar de inhoud nog van dat uh, voorlopig bereikte akkoord. Er komt ook een Europees noodfonds... dat in maart wordt vervangen door het ESM, het Europees Stabiliteitsmechanisme. Dat is dan een structurele instelling die kan ingrijpen... als het in een van de landen misdreigt te gaan. En dat ESM moet als een soort bank gaan uh, functioneren. Dat zat dan in de pijplijn voor 2013, maar de start uh, is dus nu veel eerder. En uh, dat uh, orgaan krijgt meer mogelijkheden. Biedt dat voldoende soelaas? Nou, dat moet nog blijken. Dat uh, biedt voldoende sola's qua bedragen als uh, zeg maar één land uh, uit de bocht vliegt qua begrotingsdiscipline. Maar als dat een aantal landen, wat ik niet hoop voor, tegelijk zou zijn... ...zeggen ze en Frankrijk en, en Italië om het weer groter te noemen... ...dan is dat voor ons niet groot genoeg. Nee. Um, dat is de realiteit. En, uh, je zit samen in een club en een aantal leden moeten zich goed blijven gedragen. Ja. Um, men moet alleen niet verwachten dat de Europese Centrale Bank... ...bereid zou zijn om onbeperkt uh, financiering te blijven verschaffen aan, aan landen... Nee. ...begrotingen die tekorten hebben. En ik denk dat de ECB terecht een strenge aanpak voorstaat... ...en terecht zegt dat de politici dit probleem moeten oplossen. Dat is niet de taak van een centrale bank. Nee. Goed, dus het zijn eigenlijk maar uh, betrekkelijk kleine stappen. Uh, veel te weinig eigenlijk in uw ogen. En de vraag is of het voldoende zal zijn om die euro weer overeind te trekken. Nou ja, Het zijn wel belangrijke stappen naar een goede richting. Alleen je wilt altijd hè, liefst het ideaalbeeld hebben. Ja. En wat betreft de euro... Ik hoor voortdurend iedereen zeggen tien keer per dag... Er is een crisis wat betreft de euro. Nou, die koers van de euro die blijft heel stabiel. En er is grote vraag naar in de wereld. Het is een crisis van een aantal landen in het eurogebied. En die moeten we aanpakken. Ja. om te voorkomen dat ze doorgaan ja. met een probleem. En dan komt het vertrouwen terug in de financiële markten. Ja. En die euro zelf... Die kan wat mij betreft gewoon blijven functioneren. Maar het gaat om een aantal zwakke broeders en zusters ja. in de lidstaten. Goed, nou ja, die uh, markten die hebben vanochtend uh, voorzichtig negatief gereageerd. Hoorden we eerder op deze zender. Uh, tegelijkertijd is duidelijk geworden dat er ook in Nederland extra bezuinigd zal moeten gaan worden. 6 tot 10 miljard wordt overgesproken. Uh, en dan wordt er meteen gezegd dat je aan de grote hervormingen... zoals de hervorming van de arbeidsmarkt, de hypotheekrente, aftrek uh, en dat soort thema's niet meer ontkomt. Denkt u dat ook? Ja, ik... Ik denk dat ook en ik hoop dat ook, um, want je moet sowieso de starheid van de arbeidsmarkt doorbreken. Uh, los van de vraag of je extra moet bezuinigen, Door dus als dit een extra argument is om dat te doen, ben ik ervoor. En wat betreft de hypotheek aan aftrekken, dat is natuurlijk een hete aardappel. Dat weten we allemaal in Nederland al heel lang. Ik denk dat je dat op bepaalde terreinen bij wijzigingen wijziging zult moeten aanbrengen. En dat bepleit ik al jaren, namelijk vooral dat je die aflossingsvrije hypotheken, uh, dat je daar een, een rem opzet. Ja. Dat je zegt, dat mag niet onbeperkt aftrekbaar blijven... Ja. Voor, de, voor, de, voor de belastingen, die hypotheekrente. Ja. Want dat is een, een onjuist middel. Maar dat zijn argumenten die sowieso gelden... naar mijn mening, los van de vraag of je extra gaat bezuinigen. Juist, maar goed, u zegt dus uh, zeker... maar ik bedoel even los van de vraag of je wilt extra gaan bezuinigen... Uh, dit zijn dingen die je nu moet gaan aanpakken. Dus de hervorming van de arbeidsmarkt en de hypotheekrenteaftrek. Ja, dat laatste in misschien een beperkte zin... Maar, maar je wel aanpakken. Uh, dat zijn structurele maatregelen die Nederland nodig heeft. En als ja. dat wordt bevorderd bij extra bezuinigingen, goed, dan is dat een mooie combinatie. Dat betekent wel einde kabinet waarschijnlijk, want de gedoofpartner die gaat, het zal hier niet mee akkoord gaan, hebben ze in eerdere stadia al aangegeven. Ja, dat, dat kan ik niet beoordelen. Dat moet alle partijen zelf bepalen. Maar. Al deze opmerkingen zijn altijd dagkoersen in de politiek. En dat, dat, dat kan weer veranderen, daar ben ik nooit zo van onder de indruk. Onno Ruding, oud-minister van Financiën, oud-bankier... en nu voorzitter van de CEPS, de grootste denktank over Europees beleid. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De Vraag van Vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De geruchtenstroom over omkoping bij de Champions League wedstrijd Dynamo Zagreb Olympique Lyon is in volle gang. Wat moet een scheidsrechter doen als hij tijdens de wedstrijd vermoedt dat er niet eerlijk wordt gespeeld en een van de partijen opzettelijk verliest? Oud scheidsrechter Dick Jol heeft het antwoord. Een scheidsrechter die in een wedstrijd uh, gewoon de wedstrijd fluit, die fluit zijn wedstrijd en die heeft niks te maken met of tegenstanders nou aardig zijn voor elkaar en elkaar laten scoren. Die schuizer, die gaan gewoon zijn ding doen. Invloed op je fluiten heeft het niet, want je doet, gewoon, nogmaals, je doet gewoon je ding, je kunt er niks aan doen. Al, uh, je, mag, uh, je mag sowieso niks vermoeden, of uh, want dan gaan meer objectief zijn, dus dat zou niet handig zijn. De schuizenden heeft uh, niks met, uh, met meldingen te maken van eventuele randgebeuren die zouden zijn gebeurd binnen of buiten het veld. Dat, uh, dat doen de andere instanties daar zijn andere mensen voor. Punt. Punt. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral... naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Deventer. En daar is Joan Veldkamp. Waar vroeger een ijsbaan lag, staat nu een uh, leme speelhut. De muren zijn gemaakt van autobanden, volgestort met zand. Uh, er, zit allemaal, er is leem en zand tussen uh, gesmeerd met, met, met stro erin. Het ziet er heel solide uit allemaal... Waarom is deze hut nou zo bijzonder? Omdat de bouwtechniek binnenkort ook zal worden toegepast in de gemeente Olst, hier niet ver vandaan. Waar de komende jaren 23 extreem energiezuinige aardehuizen zullen verrijzen. Initiatiefnemer is Paul Hendriksen. Goedemorgen. Hallo. Hij is ook spreekbuis van de Nederlandse tak van de beweging Transition Towns. Wat beoogt hij? Nou, wat we willen als Transition Towns is uh, dat we gemeenschappen zoveel mogelijk zelfvoorzienend maken. Um, en doordat uh, he, dat ze daardoor ook minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen zoals olie en, uh, en gas, die langzamerhand opraken en steeds duurder worden. Um, en dan, ja, daarnaast, uh, he, behalve die milieuoverwegingen, willen we ook dat we minder kwetsbaar zijn voor de impact van buitenaf. Klimaatverandering is daar een van, uh, min, duurdere energieprijzen, maar ook uh, geld. He, dus uh, die euro, dat is een kwetsbare kwestie. En hoe ga je dat dan aanpakken in het duurzame dorp dat jullie voor ogen hebben? Nou, wat we daar willen is uh, huizen bouwen, 23 woningen van gerecyclede materialen. Die gebruik maken van zonne-energie, zonnepanelen, uh, maar ook uh, uh, zonnecollectoren, dus voor het warme water. Drinkwater komt uit de grond en we uh, gaan bijvoorbeeld composttoiletten gebruiken. Waardoor we niet meer op de aan aangesloten hoeven te zijn. En uh, ja, alleen in de winter moeten we een heel klein beetje bijverwarmen met houtkachels, maar voor de rest zijn die woningen zo, uh, zo massief gebouwd dat ze de warmte opslaan uh, van buiten. En um, ja, voor de rest uh, maken we het, er een eetbare woonlandschap van. Dat wil zeggen, alle groen in de, in de omgeving... dat wordt eetbaar gemaakt met uh, bessenstruiken, uh, maar ook uh, groenten en dergelijke. Dus ook een soort uh, zelfvoorzienendheid uh, qua voedsel? Ja, absoluut. Dat is een belangrijk element erin. En die totale kosten uh, van de grond en de huizen? Ja, dat komt op een kleine 6 miljoen uit. En, uh, dat Daarnaast gaan we ook heel veel zelf doen. Dus de toekomstige bewoners, 40 volwassenen, gaan twee jaar lang aan de slag. Eén dag in de week in ieder geval om zelf ook mee te bouwen. En heel veel vrijwilligers kunnen ook meewerken. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. Want ja, als dit project nu niet kan komen, dan kan het er nooit komen. Dit is, dit is gewoon iets van deze tijd. Um, maar nu bent u toch wel een beetje bezorgd om die, om die euro, de toekomst van de euro. Gisteren hebben de bewoners van de aardewoningen, de toekomstige bewoners, vergaderd over de vraag... wat doen we als die euro toch ineens stort en er opeens geen geld meer uit de flappetap komt? Mm -hmm. wat, wat was de conclusie? Nou, de belangrijkste conclusie was dat we nog veel meer dan op dit moment... moeten investeren in het sociale kapitaal. He, dus de, geld is, in, is makkelijk een uh, ruilmiddel... maar uiteindelijk komt het neer op dat je het als mensen met elkaar moet doen. En wij komen als project van buitenaf uh, in, een, uh, in een dorp. En dus we willen vooral heel veel investeren in de sociale contacten... met bedrijven, instellingen, bewoners... om samen dingen van de grond te krijgen, letterlijk. Uh, kan ik me daar een soort van ruilhandel bij voorstellen op termijn? Ja, dat is zeker een van de dingen die we, waar we op uit zijn. Hè. Um, we kunnen uh, veel met geld doen, maar geld is alleen maar een ruilmiddel. En uh, ruilhandel in de vorm van uh, diensten en, uh, en producten, we, we gaan ook, uh, ook voedsel verbouwen, om maar wat te noemen, is een onderdeel wat, uh, wat we kunnen leveren. Ten slotte, wat moet ik me voorstellen bij een composttoilet? Hoe werkt dat? Nou, dat, eh, vroeger was dat de bekende poepdoos. Eh, met zo'n zo hokje met een hartje in de deur. Tegenwoordig heb je daar hele moderne systemen. Het is, een, uh, ja, het is gewoon een droog uh, toilet. Dus er komt geen water aan te pas. En uh, de, de poep die composteert uh, heel snel in, in een uh, gecontroleerde omgeving. Dus dat, uh, ja, dat, is, uh, dat is iets heel anders dan vroeger. Heel veel dank. Graag gedaan. Bijdrage was dat vanuit Deventer van Joan Veldkamp. Straks wanhopige moeder in Texas doodt haar kinderen om voedselbonnen. Eerst dit. De Italiaanse politie heeft zeven arrestaties verricht... en, en 2500 ton nep-biologische voedselgrondstoffen in beslag genomen. Volgens de politie heeft een bende in de afgelopen vier jaar... zo'n 7700.000 ton aan landbouwproducten als biologisch in de handel gebracht... ter waarde van 300 miljoen euro. De spullen werden uitgevoerd naar diverse Europese landen... waaronder ook Nederland. Jaap de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben directeur van SCAL en dat is de organisatie... die het keurmerk voor biologische producten uitreikt. Uh, wat betekent dit nu? Zijn er nou biologische producten in Nederland in omloop... die niet biologisch zijn? Uh, wat het allereerst betekent is dat we aan de bron... dus in Italië, de, de fraude hebben kunnen stoppen. En dat is heel belangrijk, want in de hele keten van certificering... komen uiteindelijk ook die producten in Nederland. En wij doen nu letterlijk onderzoek... Uh, nu we weten welke Italiaanse bedrijven vermoedelijk fraude hebben gedaan... zoeken ja. wij die grondstoffen op. En wat voor grondstoffen betreft het hier? Het gaat uh, grotendeels over uh, veevoer, uh, mais, soja en dergelijke. En uh, wij zijn bezig uh, dat te blokkeren. Maar u kunt niet garanderen dat er niet al uh, uh, runderen rondlopen... bijvoorbeeld op een biologische boerderij die dat voedsel hebben gehad... en die dus strikt genomen niet meer biologisch zijn? 100% garantie kan nooit. Wij controleren wel heel um, um, intensief... zodat de consument in hoge mate erop kan vertrouwen. Um, wat ik wel weet uit dit internationale onderzoek... is dat er geen Nederlandse bedrijven met de fraude betrokken zijn. Nee. Niet als dader, mogelijk als slachtoffer. En als u vraagt, is, zijn er dan grondstofstromen naar Nederland gegaan... Ja, die zijn naar Nederland gegaan. Nederland is een groothandelsnatie. Uh, um, wij doen daar nu onderzoek naar. Ja, goed. Ik wil als, als consument, als ik biologisch wil eten... zeker weten of iets biologisch is of niet. Kunt u dat ja. nog garanderen bij uh, een stuk vlees of andere producten? Ja, in hoge mate wel. Er ja, in is... hoge mate of kunt u het garanderen? Um, wij uh, garanderen dat in, in, in hoge mate op deze uh, foutenstroom na. Want wij um, controleren heel intensief. ja. En in Nederland hebben wij geen fraudeurs gevonden. Wij zoeken daar trouwens wel altijd naar. Ja, maar goed, het kan ook zijn dat mensen met de beste bedoelingen... Uh, die producten kopen en niet weten dat het hier fraude betreft. Uh, ja, dat is uh, in de wereld. Fraude is altijd mogelijk en dan uh, heeft dit opgetreden. Ja, ja maar goed, de, de vraag is dus op welke schaal... die producten van die uh, Malavide-organisatie dus in Nederland terecht is gekomen. En dat kunt u nog niet zeggen. Wij hebben dat in onderzoek. En uh, wij zijn zeer goed geïnformeerd, ook door dit uh, internationale fraudeonderzoek, uh, over de lijnen uh, in heel Europa. Ja, nou is biologisch eten in heel Europa sterk in opkomst. Uh, ja. Wat betekent dit dan weer? Um, dat, wij, uh, dat het nog belangrijker is om uh, goed te controleren en om hele betrouwbare afspraken te hebben in de handel tussen afnemer en uh, leverancier. Ja. En dat we goed uh, moeten blijven samenwerken om dat uh, schoon te houden... zodat die consument erop kan vertrouwen. Ja. Wat gaat u doen als u uh, kunt aantonen dat dat spul uit Italië... Uh, bij, ook bij een Nederlands bedrijf terecht is gekomen... en dat dus uh, uh, de biologische producten van dat bedrijf misschien niet meer strikt biologisch zijn? Dan blokkeren wij die producten, want mm -hmm. er is nu uh, uh, twijfel. Al bij twijfel blokkeren wij... En Um, dan ontnemen wij de biostatus van die producten. Het mag niet langer biologisch heet. Goed. De vraag is ook nog even of het gevaarlijk is. Of dat, uh, dat, uh, dat veevoeder bijvoorbeeld... of er ook nog allemaal andere rotzooi in zit... wat we in het verleden wel eens hebben meegemaakt. doorgedraaide motorolie en dat soort uh, spul. Daar, daar gaat het hier niet over. Nee. Het, nee, gaat, het, alleen... het gaat op zichzelf om goed uh, uh, veevoeder, alleen niet biologisch. Ja, het gaat alleen over de biostatus. Juist. Is het een soort van biomaffia die we hier bij de kop hebben gepakt? Ehm... Um... Ja, dat is niet mijn bevoegdheid om uits uitspraken te doen over de Italiaanse situatie. Ja. Um, we mogen wel onder de indruk zijn dat het nu aan de bron wordt uh, opgepakt. Juist, 700.000 ton gaat het om. En er is met uh, bij elkaar zo'n 300 miljoen euro aan verdiend. Jaap de Vries, directeur van SCAL, de organisatie die het keurmerk voor biologische producten uitreikt. Ik dank u wel. Ja, graag gedaan.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 Tic, Carla Bruni, La Dernière minute. Het is acht minuten voor tien, dames en heren. We gaan naar de Verenigde Staten... waar een moeder in Texas haar twee kinderen door het hoofd heeft geschoten... en daarna zichzelf heeft gedood na een zeven uur durende gijzeling. De moeder gijzelde in een gezondheidscentrum een bijstandsambtenaar... omdat hij haar geen voedselbonnen wilde geven. Michel Vos, goedemorgen. Goedemorgen. Correspondent in de Verenigde Staten. Waar, waarom uh, doodt iemand haar kinderen? Neemt iemand uh, een ander in gijzeling vanwege voedselbonnen? Ja, uit Wanhoop. Uh, deze vrouw was uh, in de problemen geraakt al een langere tijd. En uh, was in wanhoop naar inderdaad het voedselbonnen uitdeelcentrum gegaan in een stadje in Texas aan de Mexicaanse grens. En kreeg daar nul op het rekest, omdat ze het uh, verzoek, eerder verzoek dat ze had ingediend, niet goed zou hebben ingevuld. En ze was ten einde raad, gijzelde toen de, de, de mensen van dat centrum. Uh, de meeste mensen mochten gaan, maar de supervisor, degene die, daarin, die daar de baas was, die moest bij haar blijven en die werd gegijzeld. Dat duurde zeven uur ja. en op een gegeven moment werd ook die man vrijgelaten. Um, en toen heeft ze inderdaad vlak voor middernacht, op maandag, afgelopen maandag, haar kinderen door het hoofd geschoten en vervolgens zichzelf... Doodgeschoten. Zij was meteen dood. Kinderen zijn later gestorven deze week. De, het zoontje van tien ja. is gisteravond gestorven, inderdaad. En dat is een wanhopige daad van iemand die ten einde raad was en geen voedselbonnen kreeg. En nee. in zware armoede leefde in een, ja, wat we hier in, in Amerika noemen een RV, een soort staakcaravan. Ja, dus zo'n trailerpark uh, familie. Ja, een trailerpark inderdaad. ja. Ja, Goed, uh, het klinkt een beetje als uh, uh, verhalen die wij kennen uit de Tweede Wereldoorlog. Laten we zeggen mensen die afhankelijk zijn van voedselbonnen. Hoeveel mensen in de Verenigde Staten zijn eigenlijk afhankelijk van die voedselbonnen? Nou, heel veel. Uh, ongeveer een zevende van de Verenigde Staten bevolking. De bevolking is zo'n ruim 300 miljoen. 46 miljoen mensen kregen vorig jaar... Uh, ontvingen een vorm van voedselbonnen. Dat is een, dat is een bedrag dat werd uitgekeerd vorig jaar, of in 2010, van zo'n 70 miljard. Nou, en dat betekent uh, in sommige staten, bijvoorbeeld in Mississippi uh, of in Washington DC, zitten een 1 vijfde van de inwoners ongeveer op voedselbonnen. Nou, dat Ook in Washington bedrag. DC, dus laten we zeggen de hoofdstad van de Verenigde Staten, het centrum van ja. de wereldmacht. 1 ja, op het de vijf mensen de leeft daar van voedselbonnen. 1 vijfde ontvangt. Voedselbonnen. Dat wil zeggen dat het, het, het, het, he, het inkomen, het, het wekelijkse, maandelijkse inkomen wordt aangevuld met voedselbonnen. Sommige mensen zijn helemaal afhankelijk van voedselbonnen. Sommige mensen krijgen het aangevuld. Maar een vijfde van de bewoners van Mississippi of Washington DC krijgt voedselbonnen. Ja. Dat is natuurlijk een enorm aantal. En dat is een politiek eh, onderwerp ook langzamerhand geworden. Want dit zijn natuurlijk heel veel mensen en het neemt toe. Ja. Wat kun jij kopen voor één voedselbon? Nou, een je krijgt dus tegenwoordig een soort creditcard-achtig systeem waarmee je dus dingen kunt kopen. En je moet je voorstellen dat als je bijvoorbeeld in een familie van 4, 1800 dollar per maand verdient, dan heb je recht op ongeveer 350 dollar per maand aan voedselbonnen. Dus dat kun je zelf dan zeg maar besteden. En daar kopen mensen allerlei dingen voor. En dan is natuurlijk altijd de, de flauwe grap dat mensen ook uh, bijvoorbeeld soda, uh, limonade kopen en uh, dingen die niet goed voor je zijn. Ja. Maar goed, dat, dat is nou eenmaal uh, wat er gebeurt. Ja. Het, dat zijn mensen die dus natuurlijk rond de ar armoedegrens zitten in Amerika. De armoedegrens zit zo'n beetje voor een familie van 4 op 22.000 dollar per jaar. Ja. Nou, als je daar rondhangt, dan heb je recht op voedselbonnen. Wat natuurlijk gewoon een onderdeel is, zeg maar, van de Amerikaanse bijstand. Ja, inmiddels is uh, de president, uh, president Obama dus, is wel de uh, the president of the food stamps geworden. En dat is dan uh, een constatering in het jaar waarin hij zou moeten worden herverkozen, althans vindt hij zelf. Ja, dat klopt. Nee, de, de, de, de politieke, de, de uitdagers, de, uh, waaronder Newt Gingrich, dat is een man die veel praat over uh, armoede in de grote steden en zegt dat daar veel te weinig is aan gedaan, notabene door deze zwarte president uit de democratische hoek, zegt hij, deze democraat, president Obama, is de voedselbonnenpresident ge geworden. Hè? Meer mensen dan ooit zitten op voedselbonnen zegt, uh, zo iemand als Kingridge dan? En ik wil niet de president van voedselbonden worden. Ik wil de president zijn die mensen weer aan het werk zet. Nou ja, yes. dat is natuurlijk altijd het, grote, het grote onderwerp is natuurlijk hier de banengroei... en krijgen we de economie weer op het spoor, zeg maar. Dat zijn de thema's. En uh, die voedselbonden zijn daar dan de uitloper van. Michiel Vos vanuit New York, ik dank je wel. Straks, dames en heren, ja, ja. voormalig premier van België... Yves Le Terme over zijn nieuwe baan bij de OESO... en natuurlijk over Brussel vannacht. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur, de Eredivisie, Twente en NEC. Wij wachten tot de keeper wat doet en dan gaat je skiën, ja hoor. AZ de Graafschap. En daar is de 2-1! Daar is de 2-1 voor AZ. Excelsior Heerenveen. Oh, dit is hier heel mooi. Prachtig doelpunt. En PSV -NA. En dan probeert hij het met links van afstand en dan heeft hij pech. En ook het EK zwemmen. NOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.